We straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. President Obama heeft de Iraakse premier al Maliki en president Talabani gebeld... om zijn afschuw uit te spreken over de zware aanslagen van vanochtend in Bagdad. Daarbij kwamen zeker 136 mensen om en raakten meer dan 500 mensen gewond. Obama noemde de aanslagen uitzonderlijk vreed en zei dat de daders erop uit zijn om Irak te ontwrichten. Hij beloofde al Maliki en Talabani alle steun die ze nodig hebben. De aanslagen werden gepleegd vlakbij de Groene Zone, het streng beveiligde bestuurscentrum van Bagdad. De bommen lagen in twee voertuigen die aan de rand van de Groene Zone geparkeerd stonden. Het was de zwaarste aanslag in Irak in ruim twee jaar tijd. In Griekenland heeft noodweer geleid tot overstromingen en andere problemen. In midden Griekenland verdronk een man van 41 nadat zijn boot was omgeslagen. Vooral in het noorden waren de problemen groot. Reddingswerkers hielpen ongeveer 10 mensen die uit angst voor het stijgende water op het dak van hun auto waren gaan zitten. In de toeristische regio Pieria zochten brandweerlieden vanavond zonder resultaat... naar een man van 65 die met zijn auto door het water was meegesleurd. Door de overstromingen was de weg tussen Athene en Korinthe een paar uur onbegaanbaar. In de eredivisie voetbal blijft PSV-koploper FC Twente op twee punten volgen. De Eindhovenaren wonen in Nijmegen met 4-0 van NEC. Na een kwartier stond PSV al met 2-0 voor. De uitslagen van vanmiddag... AZ Ajax 2-4, FC Twente FC Groningen 4-0 en Willem II Herenveen 4-1. Het weer, het waait flink, bij zee krachtig of hard. In de loop van de nacht neemt de kans op buien in het noorden toe en het koelt af tot 10 graden. Morgen overdag 14 graden en het blijft flink waaien, vooral in het noorden vallen buien. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu TapTapi. Welkom terug bij Tab aflevering 643. We zijn uur 2 begonnen met Desert of Lauer van Paul Winter... ...samen met Carsten Rozenwoens en dat allemaal van het label Phoenix Muziek. En straks gaan we verder met Sacred Place van Mary Jongbloed. Het is de Mary Jongbloed Collection... Tweemaal heeft zijn, is hij Grammy-winner geweest. Dat allemaal bij het label Springhill Music. Goed, graag tot straks aan het eind van het uur. Kom ik nog even bij je terug. Veel luisterplezier. Skipper's daughter, oh Billy Riley, oh Billy Riley, where the skipper's daughter. Missy Riley, oh Billy Riley, oh Missy Riley, pretty Missy Riley, oh Billy Riley, oh Missy Riley, screw her up so cheerily, oh. oh Billy Riley, oh Missy Riley, screw her up so cheerily, oh Billy Riley, oh. oh Billy Riley, Mr. Billy Riley, oh Billy Riley, oh Billy Riley, Mr. Billy Riley Oh, Billy Riley, y'all. Steve Roach, Steve Roach and Dreaming Now. En de muziek is muziek uh, die heeft gemaakt of geproduceerd heeft tussen 1982 en 1997. Het is dus een dubbel CD. En we gaan met, uh, met CD 2 dit programma eindigen. Mijn naam is Benno en Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Tap Zappie. En aflevering 643. Je kan het allemaal nog nalezen op www.zfmzandvoort.nl. Dan ga je naar Programma Inval. En heel graag tot de volgende keer. Hele, hele goede nacht. Dag. Het ritme van ZFV via de kabel op 104.